Half Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politiebonden hebben een kort geding aangespannen... tegen burgemeester Krikke van Den Haag. Maandag willen de bonden actie voeren... tegen de pensioenplannen van het kabinet. Ze willen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en het gebouw van de werkgeversorganisatie VNO-NCW blokkeren. Maar Krikke stelt voorwaarden. Iedereen moet naar binnen en naar buiten kunnen... en het ministerie en de werkgevers moeten geen bezwaar hebben... tegen de blokkade. De politiebonden vinden die voorwaarden te ver gaan. Het kort geding dient morgen. Marokko trekt zich terug uit de militaire coalitie... die onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt in Jemen. Dat melden anonieme regeringsbronnen tegen persbureau EP. Die zeggen verder dat de ambassadeur in Riyadh is teruggeroepen. Na afgelopen tijd is de relatie tussen de koninkrijken gesprannen... onder meer door het verloop van de oorlog in Jemen... en de moord op Washington Post-journalist Khashoggi. Nederland en Australië zijn op diplomatiek niveau... in gesprek met Rusland over MH17. Die contacten verlopen volgens minister Blok... van Buitenlandse Zaken in positieve sfeer. Vlucht MH17 werd in juli 2014 neergeschoten... met een Russische boekraket. Er vielen 298 doden. Nederland en Australië stelden Rusland vorig jaar mei... aansprakelijk voor schade... als gevolg van het neerhalen van dat vliegtuig. Oudwielrenner Johan van der Velde is ernstig ziek. Hij heeft acute leukemie, zegt zijn familie tegen Dagblad BN De Stem. Van der Velde won in zijn loopbaan als wielrenner meerdere etappes in de Tour de France. Tegenwoordig is hij buschauffeur van formatie Rompot Charles Cycling Team. Nu ligt hij in Breda in het ziekenhuis. Dan het weer nog vannacht in het noorden een bui, wat minder wind... en het koelt af tot een graad of vijf. Morgen bewolkt in de loop van de dag meer regen en wind... en het wordt ongeveer negen graden. In het weekende blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Z Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1319. Ja, en daar gaan we dan. Zoals beloofd een uurtje met Sleepy Peaceful Radio. Ja, Peaceful Sleepy Radio. Hoe je het ook wil combineren, maakt mij allemaal niet zo heel veel uit. We gaan een uurtje... Uh, ontspannen met 7 tracks. Um, ja, dat de spelregels zijn van 4 minuten tot 10 minuten. Nou, dan is het een uurtje gauw gevuld, natuurlijk. Uh, de bedoeling is dat op de website peacefulradio.info een aantal van deze programma's achter elkaar komen te staan. En dan kan je tot in lengte vandaag hiervan blijven genieten. Er mee in slaap vallen, mediteren, ontspannen. Enzovoorts. Enzovoorts. Doe wat je leuk vindt. Oké, okay, we beginnen trouwens met een nieuw werkje, ja, van het Haiku-project. En uh, het nieuwe album van, uh, van Hendrik, Heiterballe, hij heet Live. live ja, oké. Okay. Um, ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.